Zon der rafijn, pen weg de klok, langzaam, leeg, los het op, nee, vuil neer, verkracht het mos, de tas tent, de duim weet, vuil drijft weg, de pit naakt egaalt. Zon der rafijn, dat je dat weer spiegelt en gluurt.